een scooterrijdster om het leven gekomen na een aanrijding. Het slachtoffer werd gisteravond onderschept door een auto en overleed later in het ziekenhuis. Volgens Omroep Brabant gaat het om een auto met een Duits kenteken. De automobilist is opgepakt. Nederland is bij de winterspelen weer naar de vierde plaats gezakt op de medaillespiegel. Amerika staat nu weer op de derde plek na een gouden medaille op het onderdeel Monobob. Nederland heeft nu zes keer goud, vijf keer zilver en één bronzen medaille. Noorwegen staat nog altijd bovenaan. Bij Leidschendam is gisteravond een achtervolging geëindigd met meerdere ongelukken. Een automobilist negeerde in Oestgeest een stopteken van agenten... en tijdens de achtervolging knalde een politiewagen bovenop een rotonde. De verdachte botste twintig minuten later op de A4 tegen een stilstaande wagen... en die man is meteen aangehouden. En een van de oprichters van BZN is overleden, Drummer Gerrit Woestenburg. Hij begon de groep in 1966 met drie vrienden... en verliet de band korte tijd later om te gaan studeren... Later speelde hij nog bij de reunieband van BZN. Woestenburg was 76 jaar. Vannacht buien en kans op hagel of natte sneeuw. Het is niet kouder dan min 1. Ook overdag geregeld buien dan maximaal 7 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 keer dan voor je door Flitsmais. Ik moet het het niezen, maar hij komt niet. Dat is zo vervelend. Als hij zo meteen komt, dan weet je waardoor het komt. Goed. 538 keer dan door Flitsmais. We hebben nog één Flits op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij. Nee, nog niet. Bij Zwarte meer opgepast hebben bij 41.0 Veilige Reis. 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Yeah. Kilian van Ja, hij is eruit. Van harte welkom in de 538. Met Sam de Wit. De Frey komt eraan. En dit is David Ketta. Radio 538. 538 I had a bad habit. 538, die hoorde de nieuwste oplight. Hey, hoeveel procent denk jij dat een relatie heeft op het werk? Uit uh, de onderzoek blijkt dat het uh, gaat om 150.000 uh, mensen. Dat is ongeveer zo'n nou, zo 4 procent. valt op, nog best wel mee eigenlijk. Op hoger het dan trouwens wel het aantal uh, het singles... dat een geheime verhouding heeft met een collega. Het komt uit op uh, 71 uh, volgens onderzoek. En... 11% geven nog we wel eens aan met een collega seks te hebben gehad op de werkvloer. Ja, zijn er nu toevallig twee collega's naar de wc... dan weet je waarschijnlijk wat ze aan het doen zijn. Ze Zij behoren tot die 11% denk ik. Gisteren in de 15e met Tim, Rick, Niels en Florentine... ging het daar ook eventjes over, over relaties op de werkvloer. Hebben ik jullie dit best... protocol ik heb weleens een relatie gehad op het werk, hoor. Heb je het ook gemeld? Nou, Annemarie, dat gaan wij nog doen. Zomer de la zessen zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 5 30 Step one, you say we need to talk. you walks, you say sit down, it's just to talk. smiles politely back at you you stare politely right on through 58, je hoorde In My World. Denk jullie al vanuit hier. Van harte welkom in de 53 Nacht. Met zometeen om lekker wakker te blijven. De dancefest van Rijnie Zonneveld. Ook Crescent komt eraan. En dit is eerst Shepherds. I've been stuck in motion. Moving too fast. I'm trying to catch a moment. But it slips through my hands. All I see are long days and darkness. Tú me tienes loco, loco, contigo, que tatus y pastilles coco, tu me tienes loco, loco. Why would I try to? You are all I can see now I know I'll try to 538 met Craship. Je Like. The, I would stay. Hey, Willy. Hey, goedemorgen. Hey, Kilian Gozer. Een hele goede morgen. Kilian, goeienacht, vriend. nacht meneer Kilian. Dinsdagnacht. Een paar minuten voor half drie. We gaan eens even bij je inchecken. Wat is het voor jou? Is het een goede morgen omdat je al wakker bent, of een goede nacht omdat je nog wakker bent? Ervaring leert namelijk dat er rond dit tijdstip al twee soorten mensen wakker zijn. Dat is team Goedemorgen, dat zijn de vroege vogels bij wie zo meteen, of bij wie net de wekker is gegaan, die zo meteen lekker gaan werken of gewoon houden van ontzettend vroeg opstaan. Maar tegenover zijn de nachtbrakers nog wakker. De mensen die midden in de nacht niet zitten... voor wie het eigenlijk nog stiekem maandag is... die zo meteen pas gaan slapen. En eigenlijk is de vraag heel simpel. Wat is het voor jou? Is het een goede morgen omdat je al wakker bent... of een goede nacht omdat je nog wakker bent? Je kunt het laten weten via de gratis app van 538. Inspreken is het leukst, dan hoor je jezelf zo meteen terug op de radio. En dan gaan we ook eens even kijken of je in het winnende team zit deze nacht. Dus wat is het voor jou? Een goeiemorgen of een goede nacht? Let me know via de gratis app van 538. So familiar, guess I'm going with ya if, Oh Do I really wanna know if you're ever gonna let me go? In your eyes. I touch on you more and more every time. When leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause yeah. I know I don't understand. Just like you look and do, I'm knowing. The flow is low, -po. Young B and the ROC. Uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Sopran on the rock handle like Ben x -O. I shake phonies, man, you can't get next to. It's genuine article, I do not sing, though. I sling, though. If anything, I bling, yo. Star like Bingo, war like a green wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like is he insane.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 538 met Beyoncé en Jay-Z. Je hoorde Crazy in Love. Hey, wat is het voor jou? Is het een goede morgen omdat je al wakker bent... of een goede nacht omdat je nog wakker bent? Je kunt het allemaal laten weten via de gratis app van 538. Inspreken is het leukst, dan hoor je zelf zo meteen terug op de radio. En dan is de grote vraag van de nacht. Zit je ook in het winnende team? Dus wat is het voor jou? Een goede morgen of een goede nacht? Lep in over de app van 538. Gooi nu de nieuws. Dit is Azizam. We can do it our way And if love's just a game They come and play Van de Heven bij 538, je hoorde Iron. Hey, Kilian, nacht. Goedemorgen allemaal. Hey, Kili Willy, Goeiemag, De grote vraag van de nacht: wat is het voor jou? Is het een goede morgen omdat je al wakker bent? Of een goede nacht omdat je nog wakker bent. Je kunt het laten weten via de gratis app van 538. Ik zie dat het een goede nacht is voor Jack. Ook een goede nacht voor Ronnie. Dennis die, die sprak net wat in. Kilian. Hey, uh, goedemorgen voor mij hier in uh, Australië op de dinsdag. Het is eigenlijk nu goedemiddag. Oh. Dus, uh, maar goed, uh, goedemorgen in ieder geval. Massol en uh, tot de horens in. Hoi, hoi, groetjes. Lekker Dennis, een uh, goede morgen ga ik opschrijven. Leo sprak ook nog wat in. Een welgemeende goede morgen vanuit Bangkok. Ook een goede morgen. Nadja? Goedemorgen, goedemorgen is het. Althans voor mij hoor. Hoe minder ik hoef te slapen, hoe beter. Heerlijke <laughs> muziek. Doei. Nadja uit Amsterdam. Nou, ook een goede morgen. En Martijn, wat is het voor jou? Ja, ook een Ook een goedemorgen. Moet je nagaan, joh. Want er zijn een hoop mensen vroeg wakker op deze dinsdagochtend. Ja. Wat, wat houdt juist zo vroeg wakker? Ja, chauffeur. Ik, uh, ik mag weer koekjes vervoeren. Je mag koekjes vervoeren? Ja. Oh, wat lekker zeg. Maar waar, waar gaan die koekjes heen dan? Uh, nu naar een uh, winkeldistributiecentrum in Nieuwegein. Oh, wat lekker. En uh, open je die vrachtwagen stiekem ook nog wel eens om zelf nog een koekje uh, te snoepen? Ja, nee, aan de kracht kom ik niet, maar af en toe krijgen we wel eens wat. Oh, wat lekker zeg. En uh, wat een echt een koekje waarvan je zegt: ja, daar mag je me even voor wakker maken s'nachts? Uh, ja, toch wel uh, een kustadkoekje. Een kustadkoekje? Help, help even, wat was dat ook alweer? Eh, uh, cakeje met, uh, met lekkere vulling er binnenin. Kustadvulling. Oh, dat is dat met dat, uh, met dat slijmachtige uh, gele spul toch? Ja, ja, dat klopt. Oh, dat vond ik helemaal niks vroeger. Dat kreeg ik wel eens mee naar school. Dat, dat is, zeg maar, elke vrijdag mocht ik dan van mijn moeder wat lekkers mee naar school. Om dan toch een beetje bijna het weekend te vieren. Dan kreeg ik altijd één koekje mee. En af en toe kreeg ik inderdaad van dat soort koekjes. Maar dat vond ik helemaal niks. Alles wat chocola is vind ik goed. Alles wat geen chocola is wil ik liever niet hebben. Nee, Die hebben we ook. Er is voor iedereen keus. Nou, wat lekker zeg. Maar uh, je moet niet te veel eten dan denk ik. Want zo meteen uh, rol je jezelf naar huis in plaats van de vrachtwagen. Nou, dat gaat goed hoor. Ja. ja. Ook behoorlijk wat inspannen denk ik hè Oh, ja, lichamelijk valt het mee. Je moet een kopje erbij houden. Oké, maar... oké. Okay, okay. hey, en uh, hoe gaat je dag er verder vandaag uitzien, nou Martijn? Uh, weer terug naar de zaak en dan nog een vracht ophalen... en dan op de terugweg weer uh, grondstoffen terugladen. Lekker. En hoe laat ben je dan ongeveer klaar? Denk rond drie uur vanmiddag. Nou, dan heb je een aardig dagje voor de boeg nog. Zeker. Nou lekker jongen, en je bent er nu hartstikke vrolijk bij. We gaan eens even kijken of je ook deze vroege dinsdag in het winnende team zit. Er komt nog een goede nacht binnen van Sam. Ook nog een goede nacht vanuit Hans. Maar het is officieel hoorde Martijn. Een... Het is een goede morgen. Kijk eens, ja, ik zag hem al een beetje aankomen natuurlijk hè. Ja, het valt wel op degene die gebeld wordt, die zit vaak wel in het winnende team. Je zou haast denken dat er over na is gedacht, hè? Hahaha. Ja. jongen, werk ze nog eventjes vandaag. Succes, Ja, ja nog. Dankjewel, fijne show. Ja, het is een eerste van vijf jaar, met z'n drie of zo. Willem de Deijsje en de eerste naar Dit is Jenny de Paddle. Ik me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 For seven, stuck in my pain. Summer You wanna taste? Come, move oh, it, move it, move move it. Our bodies on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, I'll throw your hands up higher. and To all the ladies all around the world, go ahead and move it, move it, started when I looked in her eyes. I got ghost and I'm like, ¿Vamos? Eh, la noche está para un reggaeton lento. Eso que no se baila.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 Que no se hace tiempo. It started when I looked in her eyes, I got ghosted. 538, je wordt het zomerse regatta Lento. Hey, en over de zomer gesproken, we zitten hier bij 538 ook midden in de 538 zomerweken. Dat betekent dat je kans kan maken op een heerlijke trip naar de zon. Zodra de oproep voorbij wordt komen, moet je bellen met de studio 0909 300538. En je eerste kans is zometeen vanaf 6 uur weer bij de 538 ochtendshow. Zodra dus de oproep voorbij wordt komen, moet je bellen met de studio 0909 300538.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 die ben ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch, depressief. Oh man.